De Gelaarsde kater, een hoorspelserie in dertien delen, naar de gelijknamige roman van Jan Willem van der Wetering, in de bewerking van Anne Bosman. Regie Bert Dijkstra. Vierde deel. Dus u bent nu de gelaasde kater. Mooi. We hebben het een ander over u gehoord, maar niet veel. Ja, Evelien vertelde me dat ze met u gesproken heeft. Evelien? Ja, dat is het meisje dat naast Tom woont. Oh. Maakte wel eens een praatje. Aardig meisje. Uh, Sigaren, uh, meneer de kat. Nou, kom suis. Ik doe met u mee. Uh, alsjeblieft. Uh, de gier? Oh, Nee. <laughs> Jij bent weer aan het knoeien met die vloeitjes. Lukt dit weer niet? Ah, het is te warm. Hier, neemt u uw sigaret van mij. Het is een Frans, hè? Uh, Graag, dank u. Nou, uh, ik mag u wel bedanken. Als ik het verhaal van Ursula mag geloven, heeft u veel last bezorgd. Och, een beetje pech hoort erbij. Pech? Pech? <laughs> nou, ik vind het stupide om met een auto te gaan rijden waar geen benzine in zit. En waar hebben jullie het over? Ach, kijk, commissaris, ik ben even met de vriendin van meneer De Kater... naar de stad gereden. Ja, omdat zij nog een beetje bang is om auto te rijden... en toen heb ik maar in haar auto gereden. Nou ja, en toen stonden we ineens zonder benzine in de eitunnel. en toen kreeg ik een bon... en, en, en toen heb ik ruzie gemaakt. Maar het lijkt wel een verslag van een schoolreisje. Die bon heb je toch wel betaald, hopelijk. Ja, ja, ik moest wel. Ik zei nog tegen die man dat ik dienst had... maar hij wilde er voor geen geld van de wereld van horen... Identificatie of niet, meneer de commissaris? Ja, iedereen loopt tegenwoordig met zogenaamde identificatie rond. Daarover kwamen klachten bij de hoofdcommissaris. Ah, bescherming tegen corruptie. Mag ik veronderstellen? De politie is niet corrupt. Nou hoor, vroeger wel, dat heb ik net gelezen in een geschiedenisboek. Ja, dat was in de Franse tijd. Toen hadden opsporingsambtenaren Blanco arrestatiebevelen bij zich... die ze zelf konden invullen... Zo konden ze iedereen oppakken en net zo lang vasthouden als ze maar willen. Letteren de cache? De, de cachet, bedoelt u. Uh, dat is mogelijk. Ja, maar dat was vroeger, meneer de Kat. Ja, vroeger was het eens nu. Maar tussen twee hakjes. Wie heeft de benzine betaald, brigadier? Ik, het was 25 gulden. Ah, oh, laten we dan gelijk maar even afrekenen. Uh, zo even. Hebt u terug van 100 Kleiner heb ik niet. Oh, nee, nee. Ik kan wel wisselen. Straks bij de administratie. Dank u. Nou, ja, sorry hoor, maar ik moet in mijn vak altijd veel geld bij me hebben. Aan checks of dat andere plastic geld heb ik niet. Uh, wat doet u voor de kost, meneer? Oh, commissaris, u hoeft me geen meneer te noemen. Dat doet niemand. Maar wat ik doe... Ja, dat was mijn vraag. Nou, commissaris, ik zit in de handel. Koopman, eigenlijk. Koopman in roerende goederen. Ik ben een opkoper... Ik koop alles waar mensen mee blijven zitten. En betaal contant. Failliete boedels, dat is eigenlijk mijn specialiteit. Maar ik vaar er zo gerecht wel bij. Ja, wat koop ik nog meer? Uh, tapijttegels, om maar iets geks te noemen. Tientallen vierkante meters tapijtegels. Vandaag nog heb ik die van de firma gekocht. Welke firma was dat? Sharif Electrics. En daar betaalt u weer contant? Ja, we zijn waarachtig. Dat zijn ze van me gewend. 1, 2, 3, boter bij de vis. En als het niet pakken, dan veeg ik het weer in mijn zakje terug. Een foefje, maar het werkt commissaris. Net als die rare kleren die ik aan heb. Ja, hoe zit dat eigenlijk met die kleren? Nou, uh, zit goed, zou ik zo zeggen. Ja? Ja, kijk door die kleren, vergeten de mensen mij niet. Ik laat na een bezoek een kaartje achter waarop mijn foto staat... en een paar telefoonnummers, waar ik altijd te bereiken ben, zie je wel... En als ik kom en ik wil het hebben, dan koop ik het en betaal contant. Nou, die kleren helpen me daarbij. Ja, u ziet er inderdaad uh, een beetje vreemd uit. Maar dat doen veel meer mensen in Amsterdam. Ja, hippies en provo's, punkies. Maar uh, commissaris, dat zijn dwarsliggers. Ik lig niet dwars, ik lig mee. Mooi, dat is mooi. U bent dus tevreden met de gang van zaken. Ja, dan hoort u eigenlijk bij de gevestigde orde. Nou, dat valt wel mee. Niet? Nee. Ik begrijp er niets van. Interesseert het u hoe ik denk? Ja, meneer de Kat. Dat interesseert mij wel. Nou, kijk je, Geert. Ik doe maar alsof. De wereld deugt niet. Het is één grote rotzooi. Zelfs hier in Amsterdam... ...en Amsterdam is toch het beste wat ik in de wereld ken. Nou ja, vroeger heb ik veel gereisd. ben zelfs driemaal geëmigreerd. Netjes, met alle papieren. Maar het is overal hetzelfde. Alleen de gradaties verschillen. Het is overal een kalerenzooi. En sommige kalerenzooien zijn erger dan de andere. Ja, eh... Uh, is... Ik ben in Oost-Afrika geweest. Daar liggen ze aan de kant van de straat te sterven. ...staan ze in de rij om in het vreemdelingenlegio te mogen. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Heb een boterham, olijfjes, stukje kaas, een wijntje... ...en ik een koop, een verkoop, zo ik zei. Yes. Het is ongelooflijk hoeveel spullen er zijn die de mensen weggooien. Soms, hè. Soms begrijp ik niet dat de wereld nog draait met al die ballast. Ik geloof in geen enkel systeem. Ook niet... In de democratie. Zo, ja. De verschillende systemen interesseren me ook niet. Ik lever mee als het me lukt natuurlijk. Ja, nou, interessant. Uh, woont u al lang op de dijk? Nou, uh, dat is vijf jaar. Samen met Ursula. Maar dat huisje heb ik al heel lang. Het was van mijn vader. Uh. Toen ik uit Australië kwam, heb ik het opgeknapt. Uw vriendin is Russisch, mm -hmm. is het niet? Mm -hmm. Half Russisch, om precies te zijn. Mooie vrouw. Ik hou van mooie dingen. Ha, nou, no noem dat maar een ding. Het is, het is prachtig. Het is uh, een stuk. Ja, de geëren. Uh, er is weinig ja, verschil. Mensen zijn misschien niet gecompliceerder dan dingen. Maar er is werkelijk geen verschil. U lijkt mij een cynicus toe, meneer de kat. <laughs> maar ik probeer er aardig bij te blijven. Heeft Ursula nog getracht u te verleiden, brigadier? Huh? <tankt> Nou, de gier, uh, Nou, uh, commissaris, uh, een beetje. Zonder succes hoop ik te geëer. Natuurlijk, meneer, er is niets gebeurd. Oh, gelukkig. Ursula zegt altijd dat ze me gaat verlaten. Maar hè, dat heeft ze tot nu toe niet gedaan. Maar, maar ze mag wel als ze het wil. Maar ik ben geen verzamelaar. Als je gaat hechten aan bezit, ach, is de lol eraf. Het is niet waar... Wilt u van me af, meneer de Kat? Maar dat zei ik toch niet. Als ze weg wil, dan mag ze dat. Ursula speelt prachtig fluit. Ze is decoratief. kook lekker, <lacht> houdt het huis schoon. <lacht> ja. Maar misschien is het beter dat ze weggaat... om andere mannen te ontmoeten. Uh, is uw zaak geregistreerd, meneer de Kat? Maar natuurlijk. Diets Handelsmaatschappij, opgericht in 1945. Ik heb de zaak overgenomen van mijn vader... Eerst deed hij iets in uh, kampeerartikelen en daarna werden het pruiken. Nou ja, zoals u weet, van het een komt het ander. Tom Werneking. Tom Werneking. Ja. Ik heb hem geholpen met de verhuizing toen hij op de dijk kwam wonen. We zijn een beetje bevriend geraakt. Maar het is heel vreemd. Hij kwam nooit bij ons thuis. Een rare jongen. Nou, het is jammer dat hij dood is. Uitzonderingen, hè? Rare mensen ontmoet je niet veel meer. Iedereen lijkt tegenwoordig op iedereen. Echt. Gekken zijn zeldzaam. Gekken? Ja. Ja. En nee, ik moet het anders zeggen. Ik bedoel geen waanzinnige, geen zieke mensen. Ja, wat bedoelt u dan? Mensen die de bestaande manier van doen niet accepteren. Die doordenken. En anders doen omdat ze doorgedacht hebben. Uh. Niet omdat ze willen opvallen. Nou ja, ze hebben hem te pakken nu. Hij is er niet meer. Ze? Nou ja, of iemand. De kogel kwam ergens vandaan, he. Iemand schoot met een pistool. U hebt zelfs een vermoedelijke dader. Marie van Krompen is al opgesloten, heb ik gehoord. Commissaris. Hm. Denkt u dat zij het gedaan heeft? Ik denk op dit moment nog niets. Oh. Maar... Marie is toch lid van een schietvereniging. Kampioen dacht ik. Ze zou het gedaan kunnen hebben. Ja, nou, eigenlijk zou ik niet weten waarom. Ja, en de mensen op de dijk geloven het ook niet. Die willen Marie terug hebben. Ja, ze zou u nog opbellen. Ik heb al een paar telefoontjes gehad. Ah, dat is fijn. Nou, het is zo'n best mens. En zo actief. Zij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd... dat onze dijk op de monumentenlijst komt. Ze gaat altijd zorgen. Ach, Tja, en nou zit ze in de cel. Maar er wordt goed voor de gezorgd. Dus wat dat betreft... Uh... <laughs> Commissaris, dit is nou de eerste keer dat ik verhoord word. <laughs> nou, ik moet zeggen, valt me eigenlijk best mee. Ja, bij de politie zijn we nog zo kwaad niet, hè? <laughs> Zeg, kun je eigenlijk met een pistool de Kat? Nee, nee, nee. nee. Ik ben nooit in dienst geweest. Ja, en mijn linker oog is niet zo best. Dit misdiepte en dat maakt mikken moeilijk. Biljarten kan ik daardoor ook niet. Ja, in Australië heb ik nog wel eens op kleiduiven uh, geschoten. Weet u nog iets meer over Tom Wernekink? Ja, wat zou ik zeggen? Tom komt uit uh, Rotterdam... Had er een of ander stom baantje formulieren ja. vullen, die dan weer in de la worden gestopt. Ach, domme ambtenarij. <coughs> Ach, neemt u me niet kwalijk. U bent ook ambtenaar, dat was ik vergeten. Maar u bent van de politie. Dat is toch heel wat anders. De politie heeft ook gevoel voor, nou ja, avontuur. Dus niet? Ja, we zouden het hebben over meneer Wernekink, meneer de kat. Nou, Tom had veel geërfd. Antiek, schilderijen en uh, geld, commissaris. Hij hoefde niet meer te werken en dat deed hij dan ook niet. Hij had zijn tuin, hij had zijn televisie met uh. zijn bier. Alleen als het beeld bewoog, dronk hij bier. Overdag nooit. Een man zonder ambitie. Ja, uh. geen ambitie. Maar het ging veel verder. Commissaris, Tom was depressief. Ja, niet dat hij daarover klaagde... Maar hij wilde gewoon niet meedoen aan alle belachelijke dingen om hem heen. Hij vond het leven een grap. Een flauwe grap. Maar hij keek wel naar de tv. Inderdaad. Maar dan met het geluid af. En dan drinken tot hij insliep. Waar ja. zou die vijanden gehad kunnen hebben? Wel, eh, niemand kende hem. Behalve Evelien en ik dan natuurlijk. Uh, ja. Weet u iets meer over Evelien? Nou, dat is een lekker meisje. Ja. Ze zal een verliefd op hem zijn geweest. Vrouwen willen altijd iets hebben wat ze niet kunnen krijgen. Maar Ursula niet. Ursula is een uitzondering. En ze is ziek. Ursula gaat twee keer per week naar de psychiater. Heeft u dat niet verteld? Nee. <laughs> nou, maak je maar geen zorgen, hoor. Ze is niet gevaarlijk. Jaren geleden was ze rijd voor een inrichting. Ja, toen moest ik ze eten voeren, in bad stoppen. Was gewoon een klein kind. Maar... Uh... Gaat nou wel weer. Oh ja, nou, ik vind, ze speelt prachtig fluit. Heeft ze voor jou gespeeld? Nee, wij hebben samen gespeeld. Wat zeg je nou? Vervieren? Ja... ja. <tiedertal> nou, dat had ik wel eens willen horen. <lacht> oh. Een mooie zaak. Brigadier van politie speelt fluit. Nou ja, laat me zitten. <lacht> ik, ik had me de politie toch anders <tiedertal> voorgesteld. Ja, uh, <tiedertal> <tiedertal> we, we zijn wat meer te weten gekomen, ja. Misschien wilt u zo'n mooi visitekaartje met uw foto erop hier laten? Oh, nou, als u maar tevreden bent. Oh ja, hier is dan mijn kaartje. Wel, nou, dan ga ik maar. Uh, u komt er wel uit, meneer de Kat? Commissaris, ik kom overal uit. Meneer de Gier, tot ziens, meneer de Kat. Tot ziens. eh... Hmm. Uh, uh. Oh... Tjonge, jonge, jonge, jonge... Wat een Jan Klaasen... Wat een tijl Ha, zo'n man vermoord niemand... Kan hij niet eens... En vooral niet iemand die zo onschuldig en vriendelijk was als Tom Wernekink... Nou, de kat gaf anders een aardig beeld... Zonderling... Tuin... TV kijken en bier... De man was aardig aan het wegrotten... Maar de tuin hield hem in leven... Ik kan me niet voorstellen dat hij iemand heeft boos gemaakt. Hè? Woede wordt meestal opgewekt door hebzucht of jaloezie. Ja, maar hij had geld. Ja, dat geld is hem niet afgepakt. Integendeel, er zat nog geld in zijn portefeuille. Ja. Een rover laat dat niet lopen. Niks is daar gestolen. Antiek, schilderijen, kasten, weet ik veel. Niks is van zijn plaats. Tja, dat is een moeilijke zaak, meneer. Dat valt wel mee. Moeilijk voor Marie van Krompen. Ja, maar iedereen is tegen. Jij, Grijpstra en de officier. Oh, Ik kom wel aan uw kant, meneer. Uh, doe je dat uit overtuiging? Wat overtuiging? Uh, ja. Nee, commissaris. Ik laat Marie over een paar dagen lopen, denk ik. En ondertussen kijken wat het gedoe met die rare kat oplevert. Ja, u bent niet bang dat Marie-Evelien aanvliegt? Mm, wel nee. Ja, we hebben het wel eens meer bij het verkeerde end gehad. Goed, commissaris, ik uh, ga naar huis. Mm, best. Heeft Grijpstra nog contact met je opgenomen? Oh ja, oh ja, dat moest ik nog zeggen. Ah. Ik moest zeggen dat hij een vriendin van Tom Wernekink heeft gesproken, een oude, invalide dame. Hm? Ze bevestigden de indruk die we tot nu toe van Tom Wernikink hebben gekregen. Oh. Hij belde vanuit het Centraal Station in Rotterdam. Juist. Nou, tot morgen, commissaris. Eh, tot morgen, de gier. U hebt geluisterd naar het vierde deel van De Gelaagste Kater... naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van der Wetering... in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling, de gier... Jules Royards Commissaris Sacco van der Maan De Kat Jan Wechter Technische Realisatie Teun Lammers en Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra